Met het nrs Het Nederlands claim van 100 miljoen euro tegen de groep Drentse boeren die een groot windmolenpark in de provincie wil neerzetten. Dat meldt trouw. De 50 windmolens van 200 meter hoog zouden ten zuidwesten van Stadskanaal gebouwd moeten worden. Dat is op een steenworp afstand van een radiotelescoop van Astron in de buurt van Exlo. De komst van de windmolens zou rampzalige gevolgen hebben voor het wetenschappelijk onderzoek van het instituut. De Tweede Kamer wilde dat het kabinet een fonds creëert voor Nederlandse journalisten die in het buitenland worden vervolgd. Daardoor moet structureel geld beschikbaar komen om juridische kosten te vergoeden van journalisten die problemen hebben in landen waar persvrijheid onder druk staat. Dergelijke De juridische bijstand wordt nu al geboden aan columniste Ebro Omar, maar Kamerleden willen dat die hulp structureel wordt.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 Er moet een ministerie van voedsel komen, vinden PvdA, CDA en ChristenUnie. Voedselbeleid is nu te veel verdeeld over verschillende departementen... en om daar meer eenheid in te krijgen moet er een nieuw ministerie komen, zeggen de partijen. SP en GroenLinks zijn tegen. Zij vinden dat het beleid moet veranderen en niet de naam van een ministerie. VVD en PVV waren eerder sterk voor het terugbrengen van het aantal ministeries. Zij hebben nog niet op het plan gereageerd. Het weer. In het oosten van het land regent het nog, maar het wordt snel overal droog. Het is een zonnige dag en het wordt een graad of 13. Later deze week wordt het snel warmer. Bevrijdingsdag is het zonnig met een graad of 19. In het weekend kan het zelfs 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad gaat het langzaam of staat het stil op de A1 Amsterdam Amersfoort. Na een ongeluk bij knooppunt Muidenberg 5 kilometer vanaf knooppunt Diemen. Twee rijstroken zijn dicht. Een kapotte auto op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Drie kilometer verder bij Barneveld. Langzaam rijdt op de A4 richting Amsterdam tussen Iepenburg en Zoeterwoude. Op de A6 ledenstad Muiden tussen Almerehaven en Muidenberg. Op de A9 ook met Amstelveen tussen Rotterpolderplein en Battenverdorp. En op de A12, na richting Utrecht, staat 10 kilometer file van Vergelouda tot Woerden. Er is een ongeluk gebeurd bij Woerden. De linkerrijstrook is dicht. Het verkeer naar Utrecht kan vanuit Den Haag omrijden via Rotterdam, Dordrecht en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zes minuten over twee, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. En die zon die schijnt op de 1e van mei 2016... En uh, tegenover mij uh, zit Jaap Koper. Goedemiddag Jaap. Op de dag van de arbeid nog wel. Op de dag van de arbeid, ja. inderdaad. Ja. Ja, en die... aan, de, aan de arbeid gaan wij. Nou, die arbeid die had ik al verricht gisteren al. Uh, op het voormalige Koninginnedag. Maar goed, uh, wat hebben we er allemaal in zitten? Ik had, ik had net eventjes mijn, mijn programmaboekje er een beetje bij. Maar dan moet ik hem er even uh, uh, bij toveren. Nou, dat is, dat is niet zo'n probleem. Uh, in deze uitzending, want uh, ik ben op pad geweest en uh, nou, dat, uh, dat was wel goed te merken. Um, straks gaan wij even luisteren naar een interview wat ik had met uh, wethouder Lisbeth Jallek. Ja? Het gaat over uh, de Schone Wijk. En die schone wijk, die, uh, die werkzaamheden, die gebeurden gisteren in de daar. Uh, dat is vlak bij mij in de buurt trouwens. Um, dan hebben wij om half drie hebben we een, uh, een interview, een telefonisch interview met Kim Kramer. Wie is dat? Nou, dat is een uh, dame die uh, wel eens op een, uh, op een startgrid uh, staat. En dat is een Grid Girl. Ja. En zij heeft een aantal weken geleden. Heeft ze samen met uh, nog een aantal andere meiden. Hebben ze besloten om uh, met een team mee te gaan doen. Uh, bij Cycling het Zandvoort. En ze willen dus geld ophalen voor het doel waar het circuit Park Zandvoort uh, een overeenkomst mee heeft uh, gesloten. Een partnership. En dat is Fight Cancer. Dus dat uh, gaan we dan uh, straks horen. En dan uh, hebben we natuurlijk ook nog om kwart voor drie... hebben we ook nog, uh, nog een interview. Uh, en dat is... Zullen we dan maar Sean Lemmers uh, nemen daarvoor. Dat is, uh, oh, die de... is gered. Die is gered. ja. Uh, gisteren was ik bij de reddingsbooddag. En daar liep Sean uh, bij, uh, bij dezelfde beachclub waar uh, dat onderkomen was... liep hij uh, schoon te maken, ja... Dan ga je natuurlijk even op hem af en uh, vragen van... zeg, joh, hoe zit het uh, met, die, met die koninklijke onderscheiding? Dus die, die, dat gaan we dan om kwart voor drie even doen. Dus dat is uh, het eerste uur. Oké, okay, dat, dat allemaal in Zandvoort op zondag... op deze Dag van de Arbeid, 1 mei 2016. Meneer de Steelers Will, Stak in de Middel. Well, I don't know why I came here tonight. I got a the feeling something is right. I'm too scared in case I fall off my chair.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 Met Steelers Wheel, met Tak in het middel. Een reunie zit er niet meer in, want Gary Rafferty die zat in die band... en die is in 2011 overleden. Ja. Dus uh, ja, geen re reunie meer voor Steelers Wheel. Nee, nee. Uh, en uh, misschien dat hij ooit nog eens een keer... in een of andere popquiz terecht uh, zou kunnen. Dat weet je natuurlijk nou. nooit. Uh, voor die mensen die af en toe ook nog met een scheef oog... naar de Grand Prix uh, van Rusland zitten te kijken... nou, uh, er is al één baal uh, moment uh, geweest. En dat is niet de minste, uh, de heer Sebastian Vettel heeft de Ferrari al na een paar honderd meter al in de muur moeten zetten. Dus uh, voor hem is de Grand Prix van Rusland voorbij. Dus dat uh, is dan even de actuele kant van, uh, van Sportland. Uh, dan weer terug naar, uh, naar gisteren. Gisteren is er een, een schoonmaakactie uh, gecoördineerd met buurtbewoners en de gemeente. De gemeente Zandvoort heeft daar ook een aandeel in geweest. Um, ja, Leuk was dat op een gegeven moment kwam ik terug... van mijn tochtje van interviews maken. En ik zag dat de wijk afgesloten was. Dus je vraag je van, hey, wat is er aan de hand? Ja, we zijn bezig schoon te maken. En dan kom je inderdaad de wethouder Lisbeth Schalck ook tegen. Maar voordat ik Lisbeth Schalck de vragen stel... heeft Lisbeth Schalck tegen mij gevraagd van... ja, er staat nog iemand bij me kun je die ook wat vragen stellen. Dus dat gaat al uh, bij het begin al meteen die richting op. De wijk schoon. Nou, dan ga ik even eerst door mijn knieën heen. Want uh, ik heb hier een kleine deelnemer uh, bij me staan. Heb je school gemaakt vandaag? Ja. Wat, wat, wat, uh, wat vond je leuk uh, om uh, te doen? Nou, kusselen bij school. De Mario? Ja. En, en wat heb je nog meer gedaan? Uh, spelen in de huishoek. En nu zit je te genieten van een paar snoepjes. Ja. ja Vind je dat dit je verdient heb, of niet? Maar ze heeft heel hard gesopt. Oh, ze heeft heel hard gesopt. Ja, ja. ze heeft bankjes gesopt. Heeft, oh. Ja, ja nou, bij me... Wat zeg je? En de prullenbak. Heeft en de prullenbak. de prullenbak. Heb je die ook gedaan? Zo. En mijn moeder was daarboven. Dus de galerij hebben je ook gedaan? Kijk. Oeh. Dat heeft mama gedaan. Ja. Mooie ogen, hè? Ja. Allemaal glittertjes, ook schaduw. Ja. En lippenstift. En lippenstift ook. Ja. Nou, um, de wijk schoon. Bij me staat ook uh, de verantwoordelijk wethouder uh, van, uh, van, deze, van dit uh, verhaal. Dat is uh, mevrouw uh, Schallik. Um, waarom uh, deze actie? Denk je dat er iets te horen valt met het gezellige blaasdag? Ja, natuurlijk wel. Het ja. gaat wel goed hoor. <laughs> Oké, <Okay. laughs> vertel. Wat, maar wat, uh, wat is. Uh... Nou, ze zijn hier in uh, uh, Linneenstraat al voor het derde jaar. dat ze met, uh, samen met bewoners schoonmaken. Ja. En uh, we hebben dit jaar gezegd: luister, eigenlijk willen we dat initiatief ondersteunen. Er zijn een heleboel mensen van de gemeente gekomen die meehelpen. Uh, uh, niet alleen doen ze het een en ander... je ziet, hè, je ziet daar Willem van Handhaving uh, schoffelen. Ja. Nou, je ziet uh, mensen van Reiniging en Groen... die zijn echt bezig met ook uh, hele grote takken verwijderen. Wij zijn met de kinderen bezig geweest en met inwoners... om met van die prikstokken allemaal plastic uit de struikjes te halen. Dus om maar voorbeelden te geven... de kinderen zijn zelf aan het soppen. Die hebben de meest unieke manieren om te soppen. Dat is heel leuk om te zien. Ja. Maar die zijn ook echt uh, bezig met allemaal uit de struiken... Uh, oude uh, plastic flesjes halen en noem maar op. Dus het is uh, iets waarvan wij zeggen als gemeente... nou, als mensen zelf aan de slag gaan... natuurlijk willen we heel graag meehelpen. We gaan ook uh, met betrekking tot hondenpoep. Komend jaar wordt, uh, zeg maar de, in een aantal van de perken worden uh, bodembedekkers geplant. Om te kijken of dat nou helpt dat maar overal die honden aan het poepen zijn. Ja, ja. En er komt ook een actie in termen van uh, samen met handhaving. Hoe zorgen we nou dat we mensen erop aan kunnen spreken als er honden aan het poepen zijn? Want dat is knap lastig. Hij wil dat sommige bewoners zeggen, ja maar ik vraag het niet meer... want ik krijg zo'n grote mond terug, daar heb ik geen zin in. Is het weer zo dat we een beetje te gemakkelijk worden met dat verhaal met die honden? Nou, ik weet niet of we te gemakkelijk zijn... Um, wat wel zo is, is dat gewoon een, uh, een paar hondenbezitters... die verpesten het min of meer voor de anderen. Mm -hmm. Die laten hun hond vrij lopen. Ja, je kan een hond moeilijk. Die leest geen bordjes. Nee. Nou, dus die gaan overal zitten poepen waar ze zin in hebben. Ja, en dan komt het hondje weer bij de deur en dan kunnen ze naar binnen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je hond aangelijnd is... en als hij aan het poepen zit, dat je gewoon een zakje bij je hebt... en dat je een dichtbijzijnde prullenbak... het hondenpoepzakje gevuld erin deponeert. Het is een kleine moeite eigenlijk. Nou ja, ik denk als je van je hondje houdt, ja. dan is het een kleine moeite. Dat ja, toch? Ja. Uh, nu, nu, is, nu zie je het ook heel duidelijk uh, vanaf uh, dit punt hier in de Lorenstraat. Uh, dat er ook echt, uh, nou ja, uh, het perkje waar ik naar kijk. Dat is uh, inderdaad uh, helemaal uh, schoon. Ja, klopt. Maar je wil niet weten wat we er allemaal uit hebben gehaald. Ja. En dat varieert van uh, plastic rietjes, die er bij wijze van spreken over 30 jaar nog liggen, ja. tot uh, batterijen, lampjes. Uh, nou. Kijk, ik kan me nog voorstellen, uh, wasknijpers... Ik bedoel, je raakt er eentje kwijt op je balkon... en met de wind ja. gaat hij erin. Nou ja, dat kan ik me nog voorstellen. Maar ook hele strips van uh, ramen. Uh, noem maar op, wat we allemaal niet gevonden hebben. Best veel. Oké. Okay. En uh, dit is dus de, de, de opmaat... om wat meer uh, mentaliteit en besef uh, te mee te geven bij de mensen? Nou, ik denk ook vooral bij de kinderen. Ja. Want meeste volwassenen hebben de meeste volwassenen hebben dat best wel... Maar wat wij belangrijk vinden is van, kijk, als gemeente kun je ook beter ondersteunen als mensen zelf al het initiatief nemen. Dan kun je met ze samen nagaan ter plekke van wat is nou belangrijk. Ze zien het zelf en dan ben je samen sterk. Nou, dat is natuurlijk voor elke plek in het dorp even belangrijk. Leefbaarheid. Zeker weten. Zeker weten. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Living for tomorrow. Lost within a dream.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 Engel van en Hello Black met Candyman. Jaap Koper verder in gesprek met Samira. Een buurbewoner al daar. Ook een van de bewoners hebben we erbij. Uh, bijstaande Samira. Um, de wijk knapte er wel van op. Ja zeker. Ja? zeker ja. Ja? Uh, was het nodig? Ja. Ja. ja. Waarom was het nodig? Ja, uh, achterstallig onderhoud, uh, mensen de bewoners zelf die er uh, eigenlijk een uh, zootje van maken. Ja, alles wordt naar beneden gegooid, de kinderen laten alles ja uh, yeah. Is dit uh, dan ook weer eventjes uh, van, uh, hoe hoort het ook alweer? Ja, juist uh, ja. daarom doen we dit. Ja, ja we doen het jaarlijks. Dit is nu het derde jaar. Ja. Uh, het is het eerste jaar uh, in samenwerking met de gemeente Zandvoort. Ja. En dit is juist om aan de bewoners te laten zien... met z'n allen moeten we het uh, schoonhouden. Niet alleen de gemeente en niet alleen de bewoners, maar samen. Dus uh, een beetje eigen verantwoordelijkheid uh, hoort er ook bij. Ja, zeker. Ja. Ja. Want als ik uh, zo kijk, hierachter uh, vanuit, uh, zie ik uh, dat het een beetje aangeharkt alweer is. Dat uh, plantsoentje daar aan de andere kant. Ja, klopt. Heb ja. ja, ja. je zelf ook met een, uh, met een schoffel en een hark gestaan? Nog niet, nog niet. Dat wilde ik net doen. Ik heb de bezem gepakt. De bezem gepakt en de kinderen aan het werk gezet in de speeltuin. Heb je zelf ook kinderen? Ik heb twee kinderen. Ja, ja. En dat, uh, dat geef je ook mee aan hun? Ja, absoluut. Ja, ja. We hebben ook het, uh, een speelbord uh, in de speeltuin laten plaatsen. Ja. Met een aantal regels waar kinderen zich gewoon aan horen te houden. En uh, we hopen dat de ouders dat ook mee willen geven. Dus uh, elke dag als die kinderen dan hier zijn even een keer naar het bordje kijken? Ja. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. I understand. I will help you out, my friend. All I gotta do is look into my eyes. Stop believing lies. Not only the wind tries, not only the wind tries, only the wind tries. dit met uh, For You and Me en daarvoor een hele grote hit uit 1991. Massive Attack met Unfinished Sympathy. Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, half drie geworden. Jaap, wie hebben we aan de telefoon? Ja, we hebben Kim Kramer aan de telefoon. Uh, en Kim is uh, een, uh, een van de the grid Girls uh, die we soms nog wel eens tegenkomen... bij uh, wat grotere evenementen op het uh, circuitpark Zandvoort. Maar ze heeft iets uh, bijzonders uh, gedaan. Niet alleen zij, maar ook uh, een aantal anderen. Uh, want ze hebben besloten om mee te gaan doen aan Cycling at Zandvoort. Uh, dat klopt toch, Kim? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat klopt zeker. Ja. We gaan uh, meedoen aan het uh, fietsevenement ja. met een uh, Team Crit Girls. Ja. Uh, hoe, hoe zijn jullie op dat idee gekomen om dat, uh, om dat te gaan doen? Nou, eigenlijk is het niet helemaal van onszelf uitgekomen. Het is uh, mede door de samenwerking met het, uh, het circuitpark Zandvoort. Ja. Die kwam met het, uh, met het idee. Ja. Om een, uh, om een team op te zetten met alleen maar gridgirls... Ja. om um, zo het goede doel wat er eigenlijk gekoppeld is bij het cancer... om daar zo toch nog wat extra geld voor in te zamelen... Uh, voor het goede doel. Ja, uh, dus eigenlijk hopen ze van, uh, dat jullie een soort uh, blikvanger uh, zijn... Um, door middel van, uh, van mee te doen aan die, uh, ja, dat evenement... dat daardoor uh, mensen uh, genegen zijn om er wat geld in, uh, in, in te poneren... Uh, ja, ja, ja, die indruk krijg ik wel. <laughs> <Ja>. <laughs> um, nou, zei, nou is er ook een presentatie geweest. Hè? Um, ik geloof twee weken terug op het, op het circuitpark uh, Zandvoort, uh, dat jullie uh, met, met z'n allen daar uh, uh, ja, een presentatie uh, jullie zelf hebben gepresenteerd. Hè? Als, als, uh, als zijnde van uh, groep die mee gaat doen. Um, ja. wat, wat, wat, uh, ja, want want uh, jullie zijn met acht of negen meiden die dat, uh, die dat gaan doen? Ja, waarschijnlijk zijn we dat met negen of tien. Dus nog meer. Ja. En, um, dus is natuurlijk de bedoeling om 24 uur lang in teamverband te fietsen. Uh -huh. um, maar uh, ja, het komt dus op neer op ongeveer drie uur per persoon. Dus ietsjes minder. Het ligt eruit natuurlijk hoeveel uh, elke, elke kripte op zich gaat fietsen. Ja. Yeah. Dus het wordt al denk ik best een hele prestatie, en ik ben wel een beetje van het, uh, ik ben zelf heel fanatiek, dus ja. ik hoop wel dat we ook een beetje een prestatie neer kunnen zetten. Ja, uh, ga je er ook vanuit dat die anderen dat ook doen, of uh, uh, gaat de last dan ja. nog helemaal op jouw schouders rusten dan? Nee, nou, ik hoop niet alleen op die van mij, maar ah. nee. ik ben zelf wel heel fanatiek in training, en ja. ik weet uh, heel veel van dat niet. Ja aanstaande maandag hebben een training vanuit uh, vanuit het citypark Zandvoort ja. dus ik hoop dat anderen ook wat enthousiast te worden zodat, uh, zodat ik niet de enige ben die uh, al heel hard aan het trainen is <lacht> Nee, dat, dat zou toch niet... Uh, maar ik, ik heb al wel begrepen, uh, want we zitten ook met een stiekem oog... zitten we naar bijvoorbeeld de Grand Prix van, uh, van Rusland te kijken... daar rijdt Max Verstappen mee. Ja. Uh, en die was, een, uh, was ook vorige week woensdag op het, uh, op het circuit. Uh, en toen was jij uh, op, op je fiets vanuit Hamuiden uh, naar Zandvoort uh, gekomen. Toch? Ja, klopt. Ja. Ja, het, was, uh, het was mooi weer. Ja. En ik moest inderdaad uh, naast uh, Max staan op het circuit. Ja. En ik dacht, ja, weet je, dat is twee vliegen in één klap. Ik hoop op de fiets naar het circuit en dan kan ik ook weer terug. Ja. En ik woon, dat uh, is ongeveer 18 kilometer fietsen, heen ja. en 8 kilometer terug. Dus dat is dan wel een fijne training. Ja. Uh, doe je het nu, nu nog steeds? Ben je nog steeds uh, zo fanatiek bezig dat je kilometers maakt? Nou, toevallig heb ik gisteren weer gefietst. Ja? Dus ik probeer nu wel echt één à twee keer in de week. één uh, à twee uur te fietsen. Per ja? keer. Om in ieder geval uh, mijn conditie uh, een beetje op peil te houden. Ja. En uh, niet op het moment dat we de race hebben dat ik dan uh, echt. Uh, de, de, de, gewoon geen meter meer kan fietsen. Nee, want dat is een. Uh, uh, er is ook wel iets van, van dat je overtraint uh, zou kunnen raken, toch? Uh, dat zou kunnen. Ja, als fysiotherapeut weet ik zelf wel dat je dat maar de grenzen liggen, maar ja. dat, daar zover ben ik nog lang niet. Ja, okay. um, nou ja, je, je fiets dus uh, nu. Um, wie, wie, wie, uh, wie doet dat? Uh, want, want je doet dat onder andere met je tweelingzus. Is, is die ook net zo fanatiek als, als jij? Nee, dus ik vind minder fanatiek, maar die ja. heb uh, ik wel zover weten te krijgen om met ons mee te fietsen. Ja. Dus uh, die is er ook wel serieus mee bezig. Oké. Okay. Um, nog iets, uh, want, want, uh, er is, uh, ja, want, want uh, alle hulp is welkom, he? toch? Ja, klopt. Ja? Als ik net al eerder noemde, was eigenlijk het uh, goede doel ze eraan verbonden. Het goede doel is kanker. Ja? En um, de bedoeling is eigenlijk ook om gewoon zoveel mogelijk geld op te halen. Ja? Dat, dat wat aan steeds kan worden aan uh, onderzoek, um, het diagnostiek en dan ook de behandeling van kanker. Dat, dat, dat is het, het doel op zich, uh, ook heel belangrijk. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, voor jullie zelf. Uh, is, is, is het ook zo van, nou ja, jullie zijn toch ook op zoek nog naar misschien wat materieel om in training uh, te komen? Ah, ja. ja. ja, ja? Ik, uh, inderdaad, ik heb zelf onlangs een, een wielrenfiets gekocht waar uh -huh. ik heel erg happy mee ben. Dus daar kan ik zelf goed op trainen. Uh -huh. Maar um, eigenlijk heb ik bijna geen enkel... Cool Um, teamlid van mij heeft de uh, mogelijkheid om te trainen... ...omdat niemand beschikt over een wielrenfiets. Ja. En ik zou best dat, uh, dat al deze jonge meiden... ...niet zomaar zoveel geld uit hun zak kunnen kopen ...om een fiets uh, te kopen. Ja. Eigenlijk ik we dat, dat er iemand was... ...die ons een, een mooie racefiets of een minder mooie racefiets kan lenen... Ja. ...om op te oefenen. Ja, uh, dus als er mensen uh, genegen voel, uh, uh, zich genegen voelen... ...en zeggen van, ja, wij uh, steunen dit nobele doel... ...dan kunnen ze bij jou terecht. Ja, dat mag, graag. Oké. Okay, okay. um, nou ja, jullie hebben nog een aantal weken. Ja. Ja, uh, wat, uh, wat, wat, wat verwachten jullie ervan als je, als je eenmaal uh, begint? Uh, ja, het is toch afzien, denk ik, uh, 24 uur. Ja, ik denk dat het heel erg afzien is. Ja. En een uurtje fietsen is niet zo erg. Ja. Maar als je echt gewoon een uur lang keihard hebt gefietst en daarna nog een uur lang, en als laatste nog een keer, ja. het is toch een hele hoop bij elkaar. En je bent daar toch met z'n allen 24 uur lang. Ja. Dus ik verwacht dat het uh, heel gezellig is, maar ook uh, heel hard werken. En um, mijn zus en ik um, die doen het ook gewoon echt voor een persoonlijk doel. Ja. Uh, wij, wij fietsen eigenlijk merendeels voor mijn moeder die is overleden. Ja. En uh, voor ons zal het natuurlijk ook wel extra emotioneel zijn, omdat je daar toch met een ander gevoel uh, staat. Ja, want uh, dat is ook meteen de, de inslag uh, van ook het waarom, hè? Dat jullie ook uh, op die manier betrokken, uh, jullie betrokken voelen bij het onder onderwerp. Ja, dat klopt. Ik ja. denk dat ik voor elk, elk goed doel zou fietsen. Elk goed doel is, is het waard om, uh, om je voor in te zetten. Ja. Het maakt niet uit wat. Als je maar andere mensen daarmee kan helpen. Of andere dieren. Of wat ja. dan ook. Ja. Of, niet, of iemand die het slechter hebben dan dat jij het hebt. Ja. Maar um, dit is wel extra speciaal voor ons. Omdat onze moeder um, anderhalf jaar geleden, vandaag precies anderhalf jaar geleden, aan kanker is overleden. Ja. En um, ja, wij hebben gewoon gezien wat er wat er helaas nog misgaat. En iedereen kan nog niet geholpen worden. En kan nog niet juist behandeld worden. Of is de diagnostiek niet goed of te laat. Uh -huh. Dus het is gewoon heel erg belangrijk dat we uh, dat daar toch elk jaar opnieuw geld um, voor wordt opgehaald. Dat er, dat, dat gewoon beter gaat. En um, ik denk dat iedereen wel iemand in zijn omgeving kent die te maken heeft met kanker. Uh -huh. En uh, wie weet jij wel in de toekomst, denk ik dan altijd zelf. Dus geef aan dit goede doel. Heel duidelijk verhaal, um, ze kunnen dat allemaal vinden op Facebook en uh, geloof ik ook een website van Fight Cancer, uh, daar, daar staat, alles, uh, uh, staat alles op. Ja, uh. wij hebben ook een eigen uh, doneerpagina. Ja, als goed. Mag uh, ik noemen? No, noem het maar, want dat is ja? wel helemaal goed, ja. Tuurlijk. Het is wel een mondvol, dus ik doe de afkorting. Het uh, is ja. I give. I give. I razor. Yeah. EU. Ja. En dan kan je de, de actie van de gridgirls Girls zelf opzoeken. Oké. Okay. Dus als je dan gridgirls Girls intypt, dan kom je daar vanzelf op terecht. Ja. Dus um, ja, mocht er mensen zijn die toch graag aan dit goede doel, doel willen doneren, dan uh, zijn die van harte welkom. Juist. En, dan, uh, en dat is op de, op de pagina van Fight Cancer. En dan uh, kan je op uh, Grid Girls, uh, dan kom je vanzelf wel op, uh, op de plek bij jullie actie uit, toch? Ja, precies. Okay. En het, uh, ja, wij zitten er eigenlijk niet helemaal tussen. Wij, wij zorgen op in ieder geval onze doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En zo hard mogelijk te fixen. En al ja. dat geld gaat direct naar Fight Cancer. Heel duidelijk verhaal, Kim. En ik uh, wens jullie al plezier en sterkte toe uh, voor, de, voor dat weekend in juni. Dankjewel. Dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Dankjewel. Goed. Graag gedaan. Doei. Good. Ik ga dadelijk in ik wil alvieden, dan kan op de dan ben ik zien, dan ik sta ik ben al ik sta al ik ben al een paar keer ik al ik ben al ik ik ben al ik ben ik al ik een en de is Dan vanzelf. Wie dacht mij Wie mij Wie mij Van de Ik heb de band voor me vent. Nee, ik heb jou ja niks te klaar. Een stukje blauwe spieken dan de heeren die. En laken zoals de bals en de toren zien. Dat mis ik deur, maar dat weet niets meer. Dat giet daar van zullen. Wie daarmee waart, wie daarmee was, wie daarmee was vandaag. Je hebt Op deze moest ik speciaal voor jou meenemen. Skik met opfietsen. Ja, uh, want dat, uh, he, dat, dat heeft natuurlijk te maken met dat gesprek... wat we net uh, gevoerd hebben. Uh, ja. Fightcancerigiv.irazor.eu En dan zie je uh, slash project. En dan weer een slash. En dan gridgirls-circuitpark Zandvoort. Team. Ah, team. Dat, uh, ja, dat, of, uh, of gewoon fightcancer.igive.iraser.eu En, en dan, dan, dan zoeken op uh, gridworld Ja, dan kom je er ook. Dus dan, uh, dan zie je wat, uh, wat, wat het is. Het is, uh, nou ja, het, het, het heeft ook weer iets van een soort crowdfundingspagina. Uh, uh, want... Je ziet, het doel is om uh, 6000 euro, euro op, uh, op te halen. Uh, er zijn nog 67 dagen uh, die nog resteren. Uh, weet je wat ik uh, ga doen? Ik moet ook uh, maar even doneren. Want fooi! Ik heb het nog helemaal niet gedaan. Met dus 39 uh, euro hebben ze nog Dus daar moet, moet nog wat aan gedaan worden. Zullen we even naar de Sochi kijken? Want daar uh, is 1 ja. uh, uh, Rosberg en 2 Max Verstappen. Ja, dat was uh, wel heel, heel, heel bijzonder. Want uh, er moest ook vers rubber worden, op, uh, op de auto gezet worden. Oh, van, we gaan nu binnen. van uh, Rosberg. Ja. Uh, en toen dachten we heel even, Ander en ik van nou, als het even mee zit, dan komt hij even op kop te liggen. Maar dat uh, verhaal dat gaat niet door. Uh, Verstappen komt nu binnen voor, uh, voor een uh, pitstop en een bandwissel. En dat betekent dat Hamilton dus nu naar plek 2 doorschuift. En Verstappen zal. Uh, ja, die moet nu nog uh, naar binnen. Dus ik denk dat hij zeker nog wel een, een plaats of drie-vier verliest. Dan gaan we ook nog even kijken van wat er zich allemaal gaat uh, afspelen in. Uh, de Eredivisie, want het wordt bloed bloedstollend spannend uh, vandaag. Uh, want ik heb begrepen, kan moet uh, tegen PSV? Ja. Uh, en de messen zijn al geslepen, want uh, als we goed hebben begrepen... dan, uh, dan moet PSV met uh, heel veel doelpunten gaan uh, winnen vandaag om Ajax te passeren op de ranglijst. Nou, Ajax uh, moet vandaag tegen Twente. Um, op dit moment uh, staat uh, de wedstrijd uh, AZ tegen de Graafschappen 0 tegen 1. Dat, dat is wat... Uh, wat de van Mark Diemers. Ja, uh, en dat zijn uh, zo'n beetje eigenlijk de, de, de, de feiten zoals ze nu uh, op dit moment zijn. Uh, dan uh, over voetbal gesproken, want dan maak ik een heel mooi handig bruggetje... naar een sportbestuurder in, uh, in Zandvoort, die uh, bij de SV Zandvoort actief is... En hij kreeg deze week een koninklijke onderscheiding. En ach, ik was uh, gisteren bij de, bij de reddingsbootdag. Dat speelde zich ook voor een deel af bij Beach Club 10 voor de deur. En daar stond hij, de man die lid was van de orde van de Oranje Nassau... die stond daar gewoon een beetje zand weg te vegen. En dat was John Lemmers. En met hem had ik een gesprek over, dat, over zijn koninklijke onderscheiding. Nou, dan sta je bij de buren, want deze week was het ook Koningsdag. En een van de mensen die gedecoreerd is met een koninklijke onderscheiding... is een sportbestuurder in Hartenieren, Sean Lemmers. Hoe hebben ze dat stilwede te houden? Ja, nou, ik moet zeggen, dat uh, dat, dat verbaasde mij ten zeer. Want uh, nou was de groep, wat ik begreep, uh, die het wist, niet zo heel groot. Mm -hmm. Want binnen S.V. Zandvoort wist niemand het. <lacht> en uh, dat kwam door dat mensen die nu niet meer in S.V. Zandvoort zitten... mij voorgedragen hebben. Ja. En uh, nou, dat was of ik even mijn zoon en schoondochter kwam helpen... in het voeren van gesprekken met het personeel. Ja, dat is mijn core business altijd geweest. Ja. Ik zei, nou is goed, tien uur. En ik ben een man van de klok... Dus mijn zoon was er om tien uur, mijn schoondochter nog niet. Ik zeg, hey, we hebben tien uur afgesproken. En het werd kwart over tien, toen kwam mijn schoondochter. Nee, het is half elf. Nou, dan kan je ja, nee. En toen gingen we om tafel zitten om uh, door te nemen. Toen kwamen twee kleindochters binnen. Ja, die moest ik even welkom heten, dus dat gaf alweer wat verwarring. Toen kwam de burgemeester ineens binnen, ik denk, waarom komt die binnen? Maar, met toeval zit hier een heel gezelschap van Jan-Peter Versteeg. Die ja. aan vieren zijn dat ja. zij ridder is geworden. Ja. Dus dan liep de burgemeester op af. Even getje even later. Dus ik denk, nou, dat dat hoort er allemaal bij. Nog niks bedenkend en nog niks denkend. En ineens zie ik de burgemeester van achteren komen met zijn ketting om. Ja, en ik weet als ik de ketting om <lacht> heb... Dan, uh, dan komt hij namens. Uh, dus ik zag al meteen dat het het Rijkswapen was. Ja, toen wist ik, ja, nu is het dan zover. Ja, ja. Dus, uh, maar ik was zeer vereerd. En, uh, ja, was het heel leuk. Is de, is de, ja, kijk, je hebt je natuurlijk behoorlijk verdienstelijk gemaakt in, uh, in die periode. Maar dat is natuurlijk wel een hele aparte, uh, aparte dag, denk ik. Ja, is het ook. Natuurlijk, ja. ik ben nooit vrijwilligerswerk gaan doen om een lintje te krijgen. Nee. Uh, in 1974 werd ik gevraagd om bij scouting te komen. En mijn broer was Hopman en uh, die stopte. En uh, die, Harry, Nee, Lambert, Lambert. Die ging naar Friesland toe wonen. Dus die, is, die woont al hier, uh, 40 jaar bijna, of meer. En toen ben ik Hopman geworden. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Ik denk tot 1985 zoiets. Tien jaar, tien, half jaar. En toen ben ik in het bestuur gegaan. En uh, toen werd Bas... Uh, Bas was uh, een jaar of zeven, acht ging naar de voetbal... En toen vond ik schouting mooi weer aan jongeren over te draaien. Dus toen ben ik schouting uitgestapt. En toen ben ik ja, uh, eerst begeleider, be uh, jeugdcommissie, uh, allerlei actieve dingen. Nou, de burgemeester vroeg, uh, je hebt alles al gedaan binnen S.V. Zandvoort. Ik zeg, nee, één functie niet. En dat is voorzitter. Ik ben wel bestuurslid geweest, korte tijd. Ik ben veel meer een doen en uitvoeren uh, en... En daar zei ik in september, ok, oktober... jongens, ik ga eind van het jaar stoppen. Dus zij zeiden, dat geloof ik niet. Ik zei, ja, ik vind het nou ook een keer mooi. 42 jaar vrijwilligerswerk gedaan in totaal. Ik mm -hmm. vind het goed. En, uh, dus uh, niet weten dat mijn zoon... mijn uren weet op te vullen. Ja. En mijn schoondochter natuurlijk. Ja. En niet weten dat ze mijn uren op kunnen vullen. Want uh, nadat ik bij Stamford gezegd had... ik draag het over... gingen zij een standtent kopen. Nou, je ziet het. Hij <laughs> staat niet te vegen. Ja. <laughs> ja. Dus uh, de, de, de, het is een uh, lid van de Oranje Nassau. Uh, lid voor de orde van Oranje Nassau, ja. Dus, dus dit lid staat nu met een bezem in zijn handen het zand weg te vegen ja. bij de Beach Club 10. Ja, ja. ja. <laughs> en ik vind het nog leuk. ook. En als het uh, heel druk is en ik zie dat ze het niet aan kunnen, gooi ik graag nou een andere broek en een trui aan of een shirt aan. En dan ben ik zogenaamde runner. En een runner loopt alleen maar uit. Neem niet op. Nee. En reken niet af. En die brengt alleen maar weg. Maar goed, het is vandaag, ze zijn met genoeg mensen. En dus kan ik even rustig. En dan doe ik ook even rustig, want nu is het stil. Mm. Maar mensen hebben een hekel aan als je met die scheppen over die vloer zitten schuiven. <lacht> want ze willen rust. Dus... Uh... En vanochtend, vanochtend had ik 15 man hulp. Yeah. Moest ik daarstand scheppen? Yeah. Maar de KNRM kwam. Yeah. Nou ja, die hebben me goed geholpen. Dus, uh... Goed, John. Dank je wel. Graag gedaan. <middels> ...voorbij komen in Zandvoort op zondag. We kijken even langs de velden, want er gebeurt veel jaapkoper. ...want PSV maakt 1-0 via Marco van Ginkel. Maar daarna is het gelijk al weer raak in Eindhoven... ...want het is weer 1-1, want Kompuur maakt gelijk. Houtkoop schiet de bal via een been in de hoek. En ook een doelpunt in Zwolle, eh, omdat eh, Pek Zwolle de leiding neemt... ...tegen Excelsior en dat promotie degradatieduel Hoopt te ontlopen. Veldwijk die maakt 0-1 dus voor Pex Zwolle. En bij Ajax staat er nog steeds 0-0 tussen Ajax en FC Twente. Dus uh, tot zover, even de voetbaldingetjes, uh, uh, Jaap. En uh, wat gaan we zo meteen nog doen in de tweede uur? Weet je het al? Nou, we hebben in de uh, tweede uur hebben we paal zitten. Want oh. uh, Irma de Jong uh, van Middelkoop, uh, die heeft daar uh, gezeten. Ja. En dan gaan we praten met uh, de, uh, het goudhaantje van SP Zandvoort. Koen Michielsen, die schopte er gisteren twee in bij uh, de wedstrijd tussen de Koninklijke HC. Okay. En dat is het zo'n beetje. Oké, okay, en uh, wat... Uh, ja, start er maar even op, op, op, je opnieuw je in. Je in je start er maar, maar opnieuw in, want normaal de, doe ik dit een beetje Ja, nee, maar dan goed, dan, uh, ik probeerde het dan ook al. Ik denk, nou, uh, dan kap ik het af. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog de reddingsbootdag. En dat is hij Schrama. En dan uh, zitten we alweer bij, uh, bij vieren. Dus ik geloof dat dit uh, de Black Eyed Peas zijn, toch? Precies, where is the love? <laughs> ja, dat doen ze niet alleen, want Justin Timberlake zit hier ook in. Oh, ja. Laatste plaat laat voor het nieuws van drie uur is dit. What's wrong with the world, mama? People live lie the whole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 What's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret. It's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. Where's the truth, y'all? Come on. Where's the love, y'all? We the people dying. Children hurt and you're and crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek.